7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Veel kritiek op rommelige startkabinet. Opleidingscentra eisen 100 miljoen van ASJE. En stakingen tegen bezuinigingen in EU.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 Allen is bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Hij is kandidaat voor de militaire leiderschap van de NAVO in Europa.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 De onderzoeken spreken van een doorbraak. Tot nu toe wordt aangenomen dat mensen met zware hersenbeschadiging... die niet kunnen communiceren, niets van de wereld om hen heen kunnen waarnemen. In Brussel is ophef ontstaan over de traditionele kerstboom... op de historische Grote Markt. Het Stadsbestuur heeft besloten daar dit jaar geen kerstboom neer te zetten... maar een futuristisch kunstwerk. Een 25 meter hoge constructie van stalen blokken. Volgens het Stadsbestuur is het een moderne interpretatie van een kerstboom. Er is veel kritiek op die beslissing. Op internet is een petitie tegen het schrappen van de traditionele echte boom in een week tijd bijna 20.000 keer ondertekend. Sommige critici vermoeden dat de kerstboom is geschrapt om de moslimminderheid in Brussel niet tegen het hoofd te stoten. Maar het stadsbestuur weerspreekt dat. In Genève is een kleurloze diamant geveild voor 16,9 miljoen euro. Volgens Veilinghuis Christie's is dat een record. De diamant is de aartshertog Jozef, die jarenlang in bezit was... van de Oostenrijkse aartshertog Jozef August. In 1993, toen de diamant voor het laatst werd geveild... leverde die een bedrag op van ruim 5 miljoen euro. En nu is die dus bijna 17 miljoen waard.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits bij elkaar nu 20 kilometer. Een aanrijding geweest met meerdere auto's op de A15 van Rotterdam naar Europort. Daardoor tussen Pernis en Spijkenisse 8 kilometer. Bij Spijkenisse zijn twee rijstroken dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouden en Moordrecht 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechte rijschok en die is nu dicht. Het lijkt logisch.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 Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl We zitten al in de 70ste minuut. John!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 Het NOS Radio 1 journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het blijft lastig samenwerken tussen twee partijen die moeite hebben met het uitleggen van elkaar stokpaardjes. Rut en Zelstra doen een poging bij het nivelleren. En Samson moet vertellen waarom er op ontwikkelingshulp wordt bezuinigd. Maar ja, het moet, want het kan niet anders, is de boodschap. En dat wordt ook de Tweede Kamer verteld. Want na een korte formatie en daarna bijna twee weken tumult over de zorgpremie... kon het parlement dan gisteren debatteren over het nieuwe kabinet. In het traditionele debat over de regeringsverklaring. Bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Wekenlang draaide het in Den Haag om de formatie van het nieuwe kabinet van VVD en PVDA. De oppositie kwam er al die tijd niet of nauwelijks aan te pas. Maar gisteren waren de rollen omgekeerd.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 En dan zeg ik tegen de VVD, het is mooie window-dressing. Maar de Nederlandse burger met een middeninkomen... krijgt gewoon een belastingverhoging cadeau. En zo kom je niet uit een crisis. Scherpe kritiek op het nieuwe kabinet dus. Maar het probleem van de oppositie is, zoals wel vaker... de grote onderlinge verdeeldheid over het kabinetsbeleid. PVV en SP bijvoorbeeld zijn het radicaal oneens. Geert Wilders en Emiel Roemer. Daar zetten ze dan, de nieuwe ploeg, de leden socialistische leden, moet ik zeggen, van de opperste Sovjet... van de Nederlandse Volksrepubliek in oprichting. Dit is een neoliberale regering met neoliberale oplossingen. Er is gekozen voor het doorzetten van de harde en kille bezuinigingen... in plaats van nu extra te investeren in de economie. Verdeeltijd bij de oppositie dus. Lekker makkelijk voor het kabinet. Maar dat wil niet zeggen dat er voor de oppositie niks te halen valt. Zo wist Alexander Pechtold van D66, PvdA-leider Diederik Samsom... een opmerkelijke bekentenis te ontlokken. Met de bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking... is volgens Samsom de fatsoensgrens gepasseerd. Is dan nu het eerlijke verhaal dat nog een miljard... meer dan Wilders zelfs in het katshuis van VVD en cda eiste weghaalt... en dat we de fatsoensnorm zwaar inmiddels...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 is en staat recht overeind. De enige die het echt moeilijk had in het debat... was de nieuwe Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Orde houden is nog niet haar sterkste kant. Voorzitter, ik heb één keer geïnterrumpeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, wil nee, nou nee mevrouw Tiemen, nee. nee. Voorzitter, mevrouw als ik gedurende mevrouw, de hele interruptie ja. van de heer Zelschouw... Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen.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 De kamervoorzitter van Miltenburg veroorzaakte wat vrevel. Dan zeggen we het nog voorzichtig. Maar ze mag dus op herhaling vandaag... wordt het debat over de regeringsverklaring voortgezet. Premier Rutte voert dan als eerste het woord. Nou, We gaan maar even naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. We gaan met jou terug naar de regeringsverklaring. Um, dit kabinet wordt ook wel verweten dat het vooral uh, kwartet heeft gespeeld. Kaartjes heeft uitgewisseld. Is, is er um, een duidelijke visie te herkennen in die regeringsverklaring? Nou ja, laat ik zeggen uh, ja, uh, want Rutte maakte gisteren nog eens duidelijk wat de twee partijen, VVD en Partij van de Arbeid bindt. Dat kan je in één zin zeggen en dat is beter uit de crisis komen en dat uh, vooral te doen door uh, te hervormen. En dat doel leunt op drie pijlers, de overheidsfinanciën op orde, evenwichtige verdeling tussen lasten en lusten en duurzame economische groei. Maar je hoorde net ook enige twijfel van mij. Kijk, er is wel een visie, maar omdat Rutte eigenlijk geen beeld schetst... hoe ons land eruit ziet, wat voor land wij worden als we uit de crisis zijn gekomen... Mm -hmm. ja, dat ontbreekt toch een beetje. Dus er is wel een visie, maar die is wel uh, beperkt. Maar goed, dat is de consequentie van twee partijen... die hier logisch ver van elkaar afstaan en toch samen gaan regeren. Harde woorden waren er van Wilders bijvoorbeeld, ook van Roemer wel. Maar het debat was wat slapjes. Dat was vast niet alleen de schuld van uh, mevrouw van Wildeburg. Nee, nee, zeker niet. Nee, al het begin is moeilijk voor iedere Kamervoorzitter, maar goed. Uh, nee, door, de, door die aanpassing van het regeerakkoord, uh, jij ja, was toch wel een beetje de, de, de angel uit het debat. Daarvoor rookte de oppositie echt kansen en trokken ze ook in één keer samen op. Werd het een gezamenlijk front. En je hoort het net al in de bijdrage van Wilco. Ja, gisteren schoten toch weer alle kanten op. En dan is de kritiek misschien wel hard, maar ook heel erg verdeeld. Ja, en daar weet een, een kabinet wel raad mee. En daarnaast, we kunnen het hebben over de visie van het kabinet... waar we het net over hadden, maar die oppositie... Fractievoorzitters die blinken eigenlijk ook niet uit in, in mooie verhalen met vergezichten. Het gaat al snel over concrete maatregelen, over koopkrachtplaatjes en politiek achter de komma. Daar zijn wij in Nederland nog eenmaal heel erg goed in, concreet en pragmatisch. Daar hey, nou hebben alle oppositiefractievoorzitters hun uh, kritiek kunnen uiten. Hè? De een wat heftiger dan de ander, uh, de een ook wat komischer dan de ander. Maar wie zal het kabinet de komende jaren het meeste vrezen? Nou ja, in in retorisch opzicht uh, Wilders en, en Roemer, dat zijn de mannen met de meeste en de hardste kritiek. En zij vormen electoraal een bedreiging dus in de peilingen. De PVV voor de VVD en de SP voor de Partij van de Arbeid. Maar zij vormen totaal geen bedreiging voor de uitvoering van het beleid. Want Rutte gaat er toch wel van uit dat de PVV en SP zowel in Eerste als in Tweede Kamer overal tegen zullen stemmen. De partijen die dus wel een feis kunnen maken, dat zijn de partijen die in staat zijn het beleid aan te passen. Nou ja, en dat zijn D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP. Nee, want dat zijn toch de partijen waar dit kabinet naar moet kijken... als ze een meerderheid in de Eerste Kamer willen houden. Dus vandaag zal Rutte zich daar wel rekenschap van moeten geven. Bedoel, de hardste kritiek komt van de flanken, maar het midden heeft de meeste macht. Goed. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Laten we meer trouwens van hem. Blijf luisteren. En het beleid van het kabinet, dat gaan we natuurlijk allemaal voelen. Dat is aangekondigd en dat komt natuurlijk dichtbij... in de algemene voorzieningen als ook provincie. En gemeenten gaan bezuinigen. Mark-Robin in Drenthe, wat gaan ze er daarvan merken? Ja, wat gaan ze er daarvan merken? Dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Vandaag, vanmiddag, uh, liever gezegd, valt in de provinciale staten van Drenthe... een beslissing uh, over de hunebedden. Nou ja, niet zozeer over de hunebedden zelf... He, want uh, de, ja, die, die liggen hier en die zullen ons allemaal wel overleven. Maar wel het centrum wat er hier in Borger omheen gebouwd is. En uh, meneer Klompenmaker die is daarvan. Nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Wij staan hier nu bij uh, uw grootste hunebed. Ja, dit is het grootste hunebed van Nederland. Dit zijn, hoeveel stenen zijn dit? Uh... Uh, 44. 44, waarvan ja. de zwaarste, heb ik me laten vertellen, 20 ton weegt. Ja, dus uh, we staan er nou eigenlijk tegen aan te kijken. Uh, 20.000 kilo, ja. Ja. Hier komen uh, een heleboel mensen jaarlijks naar kijken. Zo'n 80.000 mensen komen hier rondscharrelen. Net zoals wij hier nu de blaadjes uh, rondlopen. Ja, ja, precies. En wat, wat, wordt er vanmiddag, wat gebeurt er vanmiddag? Nou ja, vanmiddag wordt er beslist uh, wat de hoogte van de subsidie... Uh, voor het hunebedcentrum uh, voor de komende vier jaar zal zijn. Ja. En uh, nou, dat is uh, nog 80.000 euro. Dat was altijd 135. Dus we missen er uh, 55.000 euro. U moet inleveren, net zoals wij allemaal. Ja, we moeten inleveren en, uh, en uh, 40% is wel veel, moet ik zeggen. Uh, en, uh, ja, daardoor uh, wordt een soort neerwaartse spiraal in gang gezet. En daar maak ik me wel een beetje bezorgd over. Ja, want ja, goed, uh, die, die hunebedden, nogmaals, uh, die, die, uh, die blijven hier gewoon. Ja, die zijn, dus dat is het probleem niet. Uh, die zijn zonder geld uh, gemaakt en het ja. is een kwestie van naberschap. Vijfduizend uh, uh, jaar geleden? Ja, gewoon een beetje samenwerken en dan moet je eens kijken wat er uh, voor een architectuur uh, van overblijft. Ja, nou ja, dus meneer Klompenmaker, wat is de probleem? Nou ja, het probleem is dat, <laughs> uh, dat je het verhaal van de, de hunebedden... van wat daarachter zit en het volk dat ze gebouwd heeft... Uh, dat het heel lastig wordt om dat zeven dagen in de week te blijven vertellen. Dit is ons cultureel erfgoed. Ja, dat is... onze uh, geschiedenis. Ja, het is het eerste kanononderwerp in het geschiedenisonderwijs. En het is natuurlijk de identiteitsmaker van Drenthe. Ja. En om deze hunebedden heen, want ze liggen overal uh, in Drenthe, hier in Borger een aantal. Daar is uw bezoekerscentrum, uw hunebedcentrum, en daar is die subsidie voor nodig. Ja, dat, uh, wij verdienen uh, nu uh, 82% van ons uh, jaarlijks budget zelf in. Dus wij, meer dan 80%, ja. Meer dan 80%, dus ja. landelijk is dat 35% voor musea, dus wij doen dat goed, vind ik zelf. Uh, uh, maar ja, dat betekent wel dat we die, uh, die laatste 20%, die moet je eigenlijk niet missen. Uh, meneer Klompenmaker, we gaan eerst nog even een rondje hier om het hunebed maken. Hoe, uh, zijn daar bepaalde rituelen voor? Even, hoe uh, nee. Mogen we er doorheen nee, lopen? Nee, of uh, uh, uh? Uh, nou, ja, je kunt er tussendoor. Dat uh, het is niet eerbiedig, hè? Uh, Nee. Uh, wat, het is echt maar, een monument. Het is een monument, dus wat wij dan wel belangrijk vinden, is dat er niet op geklommen wordt. Nee. En, en ook geen vuurtjes eronder gestookt? Nee, ook, dat ze echt niet. Nee, dat is helemaal van de gekken. Het is wel heel mooi, want het begint hier nu licht te worden. En het is hier een heel sfeervol gebied. Dus ik stel voor dat we hier uh, nog even blijven. En dan gaan we straks in uw bezoekerscentrum eens kijken of er wat af kan. Goed? Is goed. Tot straks. Over de bezuinigingen. Marco B. Visser in Drenthe vanochtend. Ja, in Portugal, Spanje, Italië, Griekenland... zijn er grote stakingen vandaag tegen bezuinigingen daar. Want de klap in bijvoorbeeld de Griekse bouw... nou, noemen we er maar één, komt heel hard aan. Blijf luisteren. Eerst Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg? En dan met name die A15. Die johan? A15, ja, dat begint aardig op te lopen. 15 kilometer nu tussen Rotterdam, Charloes en Spijkenisse. Was een aanrijding. Volgens de Berger ging het om 10 auto's. Bij Spijkenisse zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Uh, op de A20 gouden richting Hoek van Holland... bij Moordrecht 2 kilometer. Daar staat een... Vrachtwagen op de rechte rijstrook stil. Uh, op de A58 Eindhoven-Breda bij Knopende Baars 4 kilometer. Rechte rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Helemaal dicht is de N46 Groningen-Eemshaven. Tussen Zuidwolde en Bedem in beide richtingen. En ook dat is een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het schandaal rond de Amerikaanse oud-generaal Petraeus. En inmiddels voormalig CIA-baas. Wordt steeds complexer. Eerst draaide het om één vrouw en één generaal. Toen draaide het om twee vrouwen en één generaal. En inmiddels draaide het om twee vrouwen en twee generaals. Een CIA-chef die moet aftreden vanwege een buitenechtelijke affaire. As you might imagine there are a lot of players and moving parts to this story and it's just breaking this morning. Op een rare manier aan het licht gekomen naar een klacht van een andere vrouw. Waarna ook de hoogste Amerikaanse generaal in Afghanistan in problemen komt. We hebben een quick review. Of course this all began when Jill Kelly, a Florida socialite and married mother of three complained about harassing emails. Het is het verhaal dat begint met een geheimzinnige mailwisseling afgelopen zomer. De well, FBI zegt dat het die e-mails deze vrouw, Paula Broadwell... De biograaf van CIA-baas David Petraeus. En wat blijkt? Dat leidde tot de eventuele discovery van een romantische relatie... tussen Broadwell en general Petraeus. Broadwell en Petraeus hadden een buitenechtelijke relatie. Laten we deze half uur beginnen met meer over de vrouwen... die in het dat leidde tot de resignatie van David Petraeus. Mijn zister, nummer één, is een moeder. Okay, she's three kids. She's extremely dedicated to those kids. Broadwell zag Kelly, ook bevriend met Petraeus, waarschijnlijk als een rivaal. Number two, she's a wife. And she's extremely been dedicated to her husband. Petraeus strat afgelopen zaterdag af, maar daarmee is de zaak niet ten einde. General John Allen is involved over his correspondence with the original woman Jill Kelly. Ik heb het dan maar even over desperate generals. If it all sounds a little confusing, it is. Wessel de Jong in Washington. Wessel, dat schandaal wordt steeds maar groter. Dat komt ook omdat er steeds weer nieuwe informatie naar buiten komt? De zaak wordt ook steeds absurder. Bijvoorbeeld hoe het onderzoek gelopen is. Nou, de allereerste FBI-agent die het onderzoek begon. Naar die mails van Paula Broadwell. Die vriendin van, uh, vriendin van Petraeus. Nou, die agent is weer een kennis van de vriendin van John Allen. Dus die, die tweede generaal die in opspraak is gekomen. Nou, deze FBI-agent wordt van het onderzoek afgehaald. Die is namelijk wat al te zeer. Wat, wat geobsedeerd is die geraakt. Die begon namelijk foto's van zichzelf. Met ontbloot bovenlijf. Begon hij te versturen aan die vriendin. Aan die, die mailvriendin zeg maar, van generaal John Allen. Um, al raar genoeg. Hij wordt dus van het onderzoek afgehaald. Maar blijft wel geobsedeerd. Benadert, op eigen houtje benadert hij het congres. Een belangrijke republikeinse leider in het congres. Uh, Eric Kenter, En die gaat dan weer bellen met een directeur van de FBI. En zo is dan eigenlijk toch een redelijk onnozele zaak. Is dan toch opeens, uh, ja, echt uh, heeft topprioriteit gekregen. Wessel, waarom is deze zaak uh, nou zo groot in Amerika? Want heeft is dat duidelijk, inmiddels de nationale veiligheid in gevaar gebracht? Nou, het is in ieder geval onduidelijk of hij dat niet gedaan heeft. Uh, opvallend is wel dat die Paula Broadwell, dus zijn vriendin. die bleek opeens wel over bijzonder uh, opvallende details te beschikken. over die aanslag op dat consulaat in Benghazi op 11 september. waar toen bij de ambassadeur in Libië om het leven kwam. En Broadwell heeft ergens verteld dat op dat consulaat. daar werden gevangenen vastgehouden. Dat zou het geval zijn. En dat dat de reden zou zijn geweest. waarom dat consulaat bestormd is. om dus die gevangenen te bevrijden. Ja, als dat waar blijkt, het, begrijp je, dan gaat het natuurlijk nog een, een tweede beerput open. Want dat kan ze natuurlijk ook alleen maar op één manier aan de weet zijn gekomen. Amerikanen smullen hiervan, Wesselt, is groot nieuws natuurlijk al dagenlang. Uh, maar wat vinden ze ervan? Wat zijn de meningen? Ja, men kijkt er toch wel vol ongeloof naar hoe deze mannen zo onvoorzichtig hebben kunnen zijn. He, neem dan bijvoorbeeld Petraeus, directeur van de CIA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 door eigenlijk twee jaloerse vrouwen die, ja, die ruzie met elkaar maken. Dus Amerikanen ze, ze zijn toch in eerste plaats zijn ze natuurlijk geamuseerd... maar kijken je toch ook zeer verward naar deze zaak... wat hier nou toch aan de hand is. Ja, Wessel de Jong vanuit Washington. Wessel, dank je wel. Inmiddels gaan er ook tal van grappen over uh, portrayers... en de vrouwen over internet. Bijvoorbeeld die diamant die uh, geveld is bij Christie's... Uh, van 18 miljoen, die zou portrayers gekocht hebben voor zijn vrouw. Het is vijf voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Griekenland hebben ze helemaal geen geld... en daar groeit de frustratie over de vertraging... van de toegezegde hulp uit Europa. Want door dat gebrek aan geld... liggen bijvoorbeeld al vier grote snelwegprojecten stil. Die projecten kunnen 60.000 tot 70.000 banen opleveren. En dat terwijl de bouwsector het zwaarst is getroffen door de recessie. Een derde van de ruim 1 miljoen Griekse werklozen werkte in de bouw. Hier achter me raast het verkeer op weg naar de derde grootste stad van Griekenland, Patras. Veel vrachtverkeer op weg naar de veerboten naar Italië. Het is een levensgevaarlijke weg met afwisselend enkele en dubbele rijstroken. Al tientallen mensen hebben hier de dood gevonden. Met de verbreding was een paar jaar geleden begonnen, maar toen kwam de crisis en was het geld op. Ik loop nu op zand en kiezelstenen. Dit is een deel van de snelweg van Corinthe naar Patras waar niet meer wordt gewerkt, al 2,5 jaar niet. Bij me is de voorzitter van de, de federatie van bouwbedrijven, dus Jorgos Vlachos. Om het te veranderen, heeft hij een ειδικό διαπραγματευτή op de meriade van de πρωfburg. Er wordt, er wordt uh, nu al uh, bijna, ja, eigenlijk bijna anderhalf, twee jaar over onderhandeld hoe die gelden nu weer los kunnen komen, zodat uh, het werk aan die snelwegen weer kunnen beginnen. Uh, de hoop is dat dat voor het eind van het jaar uh, uh, rondkomt. Maar het punt is natuurlijk ook dat Griekenland zit te wachten op die, uh, op die volgende tranche uit het noodpakket. Jorgos Vlagos eigen bedrijf heeft een kilometer of tien verderop een welnessoord gebouwd om het toerisme in de regio te stimuleren. Maar hij wacht nog op 5 miljoen van het gemeentelijk bedrijf die de opdracht heeft gegeven. Het ruist en bubbelt hier. Het is een enorm zwembad met bubbelbaden. Een prachtige spa. Maar helaas door de crisis voor een groot deel van de week dicht. Nee, dat is een probleem, want Nectarios Spiliopoulos van de gemeente Lutraki zegt dat een deel van de financiering van de overheid moet komen. We hopen dat als die 31 miljard loskomt, we het geld van de overheid krijgen. Zodat we de aannemer kunnen betalen. Vanuit hier kun je ook de spa zien die Jorgos Vlagos. ...heeft gebouwd. Ja, en hij zegt, als ik er uh, nu naar kijk... ...dan word ik eigenlijk een beetje verdrietig van. Ik Ook andere bouwprojecten die hij had... ...komen nu tot een einde... ...en er zijn eigenlijk geen nieuwe projecten in het vooruitzicht. Betekent dat dan dat hij zijn bedrijf misschien moet sluiten? Is Daar wil ik niet aan denken, zegt hij. Misschien zou het logisch gesproken moeten... ...maar ik wil het niet. En zo zal Jorgos Vlagos doorworstelen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 Het de debat over de regeringsverklaring gaat verder... en Europese staking tegen bezuiniging en half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het is de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte zal vandaag de Tweede Kamer antwoorden. Gisteren benadrukte VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-leider Samsom... dat de plannen in het regeerakkoord ingrijpend zijn... maar dat het niet anders kan. Bij een hele oppositie leverde kritiek op de aanpassing van het regeerakkoord... zo ook CDA-leider Buma. Gelukkig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 In Spanje wordt onder meer gedemonstreerd in autofabrieken, het openbaar vervoer en op luchthavens zijn honderden vluchten geannuleerd. En ook in Portugal ligt het openbare leven grotendeels plat. De Amerikaanse president Obama steunt zijn generaal John Allen, die momenteel onder vuur ligt vanwege een e-mailwisseling. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is Obama zeer tevreden over het werk van de generaal. I can tell you that the president heel very highly of General Allen and his service to his country. Uh, as de well as job die hij heeft gedaan in Afghanistan. Alan is de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. En hij ligt onder vuur omdat hij meerdere verdachte e-mails heeft gestuurd naar Jill Kelly. De vrouw die betrokken was bij het schandaal rond voormalig CIA-chef Petraeus. Kelly zou de vrouw met wie Petraeus een verhouding had hebben bedreigd.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 Hij ontkent alles overigens, maar aan het einde van de maand zal hij voorgeleid worden aan de rechter. Souter presenteert een programma op BBC Radio Norfolk en hij spreekt de beschuldigingen dus tegen. De BBC wil niet op de aantijgingen reageren. De politie heeft in Nijmegen twee leden van een criminele bende uit Zaltbommel aangehouden. En dat gebeurde na een wilde achtervolging waarbij de politie schoten loste. Het arrestatieteam kwam uh, deze twee mannen op het spoor. Ze reden in een uh, gestolen auto. Ze zijn ze achteraan gegaan, want uh, deze twee mannen sloegen op de vlucht voor de politie. Het arrestatieteam heeft daarbij schoten gelost, maar daarbij is niemand gewond geraakt. En de politie uh, de, kreeg de twee mannen van 19 en 29 uit Arnhem in het vizier... tijdens een onderzoek naar een jeugdbende uit Zaltbommel. Onderzoek dat al een paar maanden loopt. Die bende wordt verdacht van onder meer inbraken, overvallen en het bezit van wapens en drugs.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 Belangrijk feest voor velen. En drie, voor wie gelovig is, maar ook voor wie niet gelovig is... is het natuurlijk een traditie die verloren gaat. En ook dat betreur ik ten zeerste. De raadslid dat u zojuist hoorde vermoedt dat de kerstboom is geschrapt... om de moslimminderheid in Brussel niet tegen het hoofd te stoten. Maar het stadsbestuur ontkent dat dan weer. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 ANWB Verkeersinformatie, het is een normale ochtendspits... wel heel veel vertraging bij Rotterdam. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's... op de A15 van Rotterdam naar Europort. Daar staat dus het knooppunt Vaanplein en Spijkenisse 15 kilometer. nieuws is dat ze al begonnen zijn met de berging van de auto's. Bij Spijkenisse zijn twee rijstroken dicht. Daardoor is verkeer ook vastgelopen op de A4 Vlaardingen... richting Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 2 kilometer. Ook een, aanrijding op de, of nee, een kapotte auto op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... Dus Tussen Alfred Arkel en hardingsveld giessendam staat 6 kilometer. Daar is de rechte reishoop dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag loopt het vast tussen Bodegraaf en Zevenhuizen in 6 kilometer. Heeft te maken met de kapotte vrachtwagen op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht staat 2 kilometer. Daar is de rechte reishoop dicht. In het noorden is de N46 groningen Eemshaven in beide richtingen dicht. Tussen Zuidwolde en Bedum. Dat komt door de aanrijding.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 Ik heb eigenlijk maar twee. Nou, ik heb maar één ding. En dat is dat het bijna tien over half acht is. En u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons trouwens volgen op internet, nos.nl. En daar vindt u een samenvatting van het debat van gisteren over de regeringsverklaring. En daar ging het af en toe behoorlijk heftig aan toe. Ja, maar het was ook een beetje slap, Hoorden we eerder al van Joost Vullings. In Frankrijk, daar kunnen ze er wat van. En policier, We willen een assemblée. En we willen niet. En we willen ja, daar liep het echt helemaal uit de hand na een opmerking van een minister. Ron Linker in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen, Max. Wat Goedemorgen. gebeurde er? Nou, het begon met een rapport over criminaliteit in Frankrijk. Het, het aantal misdaadgevallen hier is behoorlijk gestegen in een jaar tijd, als je dat rapport mag geloven. En dat was dus koren op de molen van de rechtse oppositie, hè, die de verantwoordelijke minister onder vuur nam. Die minister, Manuel Vals heet hij, die schoot vervolgens echt behoorlijk uit zijn slof. Hij zei dat de huidige regering nog altijd de rotzooi van Sarkozy moet opruimen. En trouwens, zei hij tegen de rechtse oppositie, en nu komt het... Jullie zijn er verantwoordelijk voor dat het terrorisme teruggekeerd is in Frankrijk. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Vous, vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas été capable de les protéger. Ja, kansloos altijd. En zo'n man met de voorzittershamer die dan nog probeert orde te houden. De minister riep nog, jullie zijn er niet in geslaagd Frankrijk te beschermen. Misschien wel een verkapte verwijzing naar die terreuraanslagen van Mohamed Merah eerder dit jaar. Hoe dan ook, de zaal stroomde vervolgens leeg. Het debat was afgelopen. De rechtse oppositie eist excuses. Of nog beter, dat Manuel Valls gewoon ophoepelt. Nou, dan heeft ons eigen voorzitter toch nog redelijk uh, orde kunnen houden uh, gisteren. Een ongekend debat toch voor Frankrijk. Um, oppositie eist je ook excuses hè, van de minister? Wat denk ja. jij? Gaan die er komen? Nou, voorlopig zijn die er nog niet gekomen. Dus uh, er blijft alleen nog maar op over optie 2 ontslaan. Nou, dat zou dan de president moeten doen. Dat lijkt ook onwaarschijnlijk dat François Hollande dat gaat doen. Want Manuel Valls is namelijk, je zou het niet zeggen na dit fragmentje, maar is een van zijn populaire ministers. En toch was Hollande niet gecharmeerd van uh, de toon van het debat. Dat steekt hij ook niet onder stoel of banken. En je weet dat er gisteren een persconferentie was van de president. Dat is een grote happening hier, want zo vaak doet hij dat niet. Hele kabinet zat in de zaal, dus ook die minister vals. Uiteraard was daar een vraag van de journalisten over wat daar nou gebeurd was. En Hollande zei, waar vals bij zat, dat dit debat hem niet beveel. Dit helpt niemand. Zei, laten ons niet verliezen in oeverloos geruzie uh, dat ons nergens toe leidt. Uh, nou, hij zal vals dus niet ontslaan. Maar dit kwam toch wel heel dicht bij een openbare reprimande in de buurt. Ja, goed. Het is misschien een incident, Rom, maar geeft het iets aan over de Franse politiek. Ja. Bijvoorbeeld dat de uiterste vleugels sterker worden, of luidruchtiger worden? Ja. ja, het tekent echt de sfeer in de Franse politiek. In zoverre, kijk, Frankrijk heeft twee grote blokken, links en rechts. En links heeft het nu volledig voor het zeggen. Op het Élysée-paleis natuurlijk, met Hollande, maar ook in het Assemblée Nationale en de Senaat. Kortom, het is voor die rechtse oppositie niet echt een vruchtbare periode. En dan zo'n zware beschuldiging, logisch dat dat niet goed valt. Maar. De oppositie ruikt ook bloed. Want ze weten dat Hollande er niet zo best voor staat in de peilingen. En een crisismanager die impopulaire maatregelen moet nemen. Waar hebben we dat meer gehoord? En dus roert de rechtse UNP zich steeds meer de laatste tijd. Het zelfvertrouwen groeit. En ze beseffen dat ze in politiek opzicht ja, de socialisten misschien geen strobreed in de weg kunnen leggen. Maar dit soort debatten haalt alle media, zelfs in het buitenland. En dat is natuurlijk een ander soort politieke winst. Ja, dat bleek maar weer vanochtend. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. Dan gaan we naar andere geruzie, geruzie tussen uh, de coaches van uh, Nederland en Duitsland. Tom van Dek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, die zijn eventjes de spanning uh, aan het op... Uh ja. voeren, hè? Ja, we beetje doen spelen allemaal... Met elkaar. Ja, ach, iedereen doet zijn best. Uh, heel erg om uit te leggen dat het een hele belangrijke wedstrijd is vanavond. En hoe vaker je het moet uitleggen, hoe, hoe meer het gevoel je bekruipt dat zo'n interland in november met heel veel afzeggingen eigenlijk er niet zoveel toe doet. En voor die coaches is het nog wel eens interessant. Die kunnen wat kijken. Gisteren vond ik dat ze allebei een klein beetje uit de bocht vlogen worden over elkaar dingen te gaan zeggen. Als uh, Van Gaal zei over de Duitse Bondscoach, die heeft nog niet zoveel gewonnen. En die Duitse Bondscoach, die zei volgens mij... Is het de laatste Nederlandse coach die zich niet gekwalificeerd uh -huh. heeft destijds. Het is, <lacht> al, al, het is ja. allebei waar, overigens. Ja. Dus in die zin was het ook een vermelding van feiten. Maar ach, het is een beetje opgeklopt uh, uh, geheel. Want nogmaals, deze wedstrijd uitverkocht. Heel veel mensen zullen kijken. Derde keer dit jaar. Revanche gevoelens. Er wordt van alles bijgehaald. Maar er zijn toch vooral heel veel spelers niet. En het komt op een moment dat heel veel spelers ook met hun hoofd bij hun club en competities zijn. Dus in dat opzicht, ach, een aardige wedstrijd. Maar uh, niet meer dan dat, hoor. Nou, maar toch leeft het wel in Duitsland. Want na die 4-4 tegen ja. Zweden. Waar ze met 4-0 voor stonden. Dat zit ja. ze wel hoog. En willen ze iets hebben om goed de winterstop in te gaan. En dat geldt natuurlijk ook wel voor, voor Oranje. Uiteraard. Maar goed uiteindelijk is deze wedstrijd. Denk nog eens even terug aan die oefenwedstrijd voor het EK. Die 3-0. Ook toen had iedereen na afloop allerlei verklaringen. Overigens volstrekt overbodig. Want had Nederland maar iets gedaan. Met dat lesje van die avond. Dan had het misschien ja. op het EK allemaal nog wat beter. Dus tuurlijk spelen er gevoelens en gedachten. En in Duitsland, dat, ja, wat Van Gaal ook gisteren zei, hij heeft nog niet zoveel gewonnen... dat begint langzaam, die euforie die over die bondscoach er was, begint wel om te slaan. Dat is natuurlijk zo, en in dat opzicht is het misschien voor de Duitse bondscoach... nog wel een veel belangrijker wedstrijd dan voor die van Nederland. Want Nederland gaat met die jonge ploeg en bovenaan staat in die pool... toch al met een redelijk gevoelde winter in. Daar kan zelfs Duitsland ons niet vanaf helpen vanavond, ben ik bang. Dan gaan we naar het tennis. Jacco van haar heeft gisteren bekendgemaakt dat hij gaat stoppen als coach. Um... Ja niet meer uh, elke dag aan de rand van het zwembad... maar gaat verder als technisch directeur van de Zwembond. Um, wat denk je, krijgt de nieuwe coach Marcel Wouder dan al wel genoeg ruimte in, in zijn nieuwe functie? Ja, ik denk het wel, omdat Jacco Verharen een hele verstandige man is... en een hele, hele grote zwemcoach hè, met Inge de Bruin, met Van de Hoge Band... Jojo, Jojo, je ploeg en een, een, een keur aan medailles. Het is een logische stap, van iemand die al zo lang zo toegewijd dat werk doet... dag in dag uit, nu eigenlijk een klein pasje achteruit doet... En Natuurlijk is jouw vraag een terechte, want kan een technisch directeur die zo dicht op dat water gezeten heeft uh, het een beetje loslaten? Mm -hmm. Nou niet aan heel veel mensen denk ik, maar nou net wel aan Marcel Wouda, die die ook al zo lang kent. De enige Nederlandse man die ooit wereldkampioen werd bij, uh, bij het zwemmen. En uh, iemand die al heel lang ook met hem en in zijn lijn zeg maar werkt. En misschien is het wel heel mooi dat hij af en toe voor een adviesje nog iets dichter op het water kan kruipen. En nog een keer vlak bij dat startblok komt. Mm -hmm. Maar ik denk dat hij Wouda heel veel ruimte laat. Daarvoor kennen de twee elkaar. Ook te goed. Dus wat dat betreft heeft hij een ideale opvolger gevonden. Kunst aan Wouda is natuurlijk om ook iets van zichzelf er meer in te gaan leggen. En niet alleen het verlengstuk van, van Jacco Verhagen te zijn. Maar volgens mij is dat beide wel toevertrouwd hoor. Dus uh, volgens mij een heel verstandig besluit. En met heel veel vertrouwen blijven we kijken naar het Nederlands zwemmen. En vooral naar Krowe Jojo natuurlijk. Uiteraard. Tom van het Hek, dank je weer. Steeds meer landen erkennen de Syrische oppositie. Welke gevolgen dat heeft voor Syrië en voor het conflict in het land... bespreken we zo met Syrië-kennar Leo is Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het moet wat beter gaan straks op de A15 van Rotterdam naar Europort... want de rijstroken zijn weer open. Tussen knopend Faanplein en Spijken is er nog wel 15 kilometer. Eerder vanochtend hadden we daar een flinke aanrijding. Daardoor is het ook behoorlijk vastgelopen op de A4... vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet bij het knopend Benelux... Op de andere weghelft van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Af- en Arcon, Hardingsveld, Gissendam, 8 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. wat ook een probleem op de A20. Dat is opgelost. Maar daardoor wel een langere file nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Zevenhuizen, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Verenigde Syrische Oppositie krijgt steeds meer officiële erkenning. Eerst de Golfstaten. We hebben u daarover bericht. En nu heeft ook Frankrijk als eerste Westersland... De oppositie erkent als officiële vertegenwoordiger van Syrië. De oppositiegroepen werden het eind vorige week eens over een coalitie. En dat deden ze in Qatar. We praten erover met Midden-Oosten deskundige Leo Kwarte. Meneer Kwarte, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, Frankrijk was er snel bij. Maar de vraag is, is het wel een goed idee om die oppositie nu al te erkennen? Ja, het is een beetje afwachten natuurlijk. Hè. Wat je eh, punt is, is dat eh, je de vraag kunt stellen: van, kan deze nieuwe coalitie de um, relaties stroomlijnen? Met uh, al die gewapende groepen binnen Syrië zelf. Dus het is een lappendeken aan verschillende strijdgroepen daar. En sommigen die erkennen deze raad wel, deze nieuwe raad. En de anderen die erkennen hem niet. En op het moment dat je dus uh, wapens gaat leveren... en die wapens komen terecht bij allerlei jihadistische groepen... die vervolgens uh, ja, uh, terroristische daden gaan plegen of uh, massamoorden gaan plegen. Ja, er zijn al van die video's naar buiten gekomen uh, in de afgelopen weken. Ja, dan lijkt me dat niet erg goed nieuws. Hmm. Maar meneer Kwartel, Frankrijk lijkt dus overtuigd van de kwaliteit van die verenigde oppositie? Of zeggen ze uh, alles is beter dan wat er nu zit? dat laatste is, daar zullen ze het zeker mee, mee eens zijn. Aan de andere kant uh, waren de Fransen ook al... de voorlopers in Libië. Ook, ook toen waren de Fransen... die liepen absoluut voor voorop bij de westerse landen... Van, hè, die zeg maar de, de oppositie in Libië gingen steunen. En die ook de, de, een van de grote drijfveren was... achter het uiteindelijk inzetten van, uh, van de NAVO... NAVO-vliegtuigen in Libië. En diezelfde rol die nemen ze in feite nu ook in. Ik denk dat de Fransen... eigenlijk een voorschot nemen op de toekomst. Hè, wanneer dadelijk Bashar al-Assad in Syrië weg zal zijn... en er een nieuwe... Uh, regering zou zijn in uh, Damascus. Dat hij zonder meer goede relaties hebben met Frankrijk. Want Frankrijk liep immers voorop bij het steunen van de rebellen. U heeft de leider van die Verenigde Oppositie zelf ontmoet. Wat, wat voor iemand is dat? Khatib, ja. Uh, nou, het is een man die net uit Syrië uh, komt, eigenlijk. Hij leefde, of hij woonde tot, uh, tot dit jaar, tot juli dit jaar in, in Syrië. Hij was prediker van de Omeyade Moskee in Damascus. Dat is die oude grote moskee in het centrum van de oude stad. Hij, heet, hij had een, of heeft een achtergrond als geoloog. Hij heeft mm -hmm. ook een tijd gewerkt voor een joint venture... die Shell had met de Syrische overheid in Damascus. En verder ja, leerde ik hem kennen als een hele gematigde, aardige, vriendelijke man. Maar, maar ook heeft hij ook bestuurderskwaliteiten? Met... Dat weet ik niet, dat moet je altijd maar af, afwachten. Ja, uh, lijkt mij redelijk maar het is belangrijk, iemand. Absoluut natuurlijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat hij wel uh, aanhang heeft onder, onder burgers in, in Syrië. Hij, hij staat gewoon bekend als een, als een gematigde man die, die een goed luisterend oor heeft. En ook een, een, ja, een, een, een voornaam man in die zin dat het een prediker is. Het is een, een religieuze man, maar niet een extremist. U haalde net uh, ook Libië al aan. Hè? Frankrijk herkende daar ook als een van de eerste de oppositie. Daar is, die, is deze situatie vergelijkbaar? Um... Moeilijk te zeggen. Um, kijk, in Libië vond er vrij snel een uh, grote inmenging plaats. In de middel van, van NAVO, die dan vanuit de lucht zeg maar, de rebellen in Libië steunde tegen Gaddafi. In het geval van Syrië bedoel, is de opstand nu al anderhalf jaar oud. Ja. Uh, de vliegtuigen van Bashar al-Assad vliegen gewoon nog. Ja. Dus wat, wat dat betreft um, is het allemaal heel anders. Ja, maar ik doelde een beetje op, op uh, ja, hoe die oppositie zich verenigt. Hè? Want dat, dat, je krijgt toch de indruk van los Zand. Dat is ook zo absoluut. Want die, diezelfde tegenstellingen die we zagen in de Syrian National Council... Hè, dat was zeg maar de, de voorloper van deze nationale coalitie... Uh, diezelfde tegenstellingen zie je nu ook gewoon terugkomen. Dus het is, de grote uitdaging is A, om de zaak bij, bij elkaar te houden. Dat die, dat die, uh, die Verenigde Coalitie inderdaad ook, ook bij, bij elkaar blijft. Er zijn nog steeds groepen die zich niet hebben aangesloten. En B, heel belangrijk, is dat ze kunnen coördineren wat er op de grond gebeurt in Syrië. Dat al die nee. rebellengroepen samenwerken. Maar dat gebeurt niet. En je hebt op dit moment nog steeds jihadistische groepen... Die uh, nou, hun oren echt niet laten hangen. Ja. Deze, dus een land zoals Frankrijk, dat de oppositie erkent op deze manier, loopt ook een risico om in een soort westennest ook... terecht te komen. Dat is zo. En op het moment dat uh, een land zoals Frankrijk openlijk gaat zeggen: van we gaan wapens uh, sturen naar uh, de rebellen in Syrië, dat geeft, opent dat de deur voor andere landen zoals Iran en zelfs van Rusland om te zeggen: van oké, okay, maar dan mogen wij dat dus ja. ook doen naar de an andere kant toe. Ja. Leo Kwarte, Midden-Oosten-deskundige, dank voor uw analyse. Graag gedaan. We gaan naar Drenthe. Daar is Mark Robin Visser vanochtend. Mak Robin, ja, de hunebedden zijn natuurlijk bepalend voor Drenthe. Zijn belangrijk voor Drenthe. Maar er hoort er wel een museum bij. En als dat ja. geen overheidssteun meer krijgt, houden ze in Borger hun hart vast. Wat dacht je? We zijn nu in het bezoekerscentrum, het hunebedcentrum. En Demi Poolstra gaat nu even het geluid van een mammoet laten horen. Doe maar, kom maar op Demi. Demi heeft hier een werkervaringsplek. Hoe lang werk je hier al? Uh, vanaf juni dit jaar. Met behoud van uitkering ervaring opdoen om ja. straks weer een andere baan ergens te vinden. Is ja. het leuk hier? Uh, hartstikke leuk. Heel veel verschillende ervaringen opdoen. Ja. Meneer Klompmaker van het Unabed Centrum. Vanmiddag beslist de provincie over de subsidie. Ja. Dan moet u achter uw bureau gaan zitten. En gaat hier dan het licht uit? Uh, nee, dan gaat zeker het licht niet uit. Maar dan, moeten we, uh, dan is het een andere situatie. Hè? Dus dan moet de knop wel om in. U helft. moet inleveren? Ja, wij moeten inleveren. Dat zit er dik in. En uh, dat betekent dat we na moeten denken over uh, andere bronnen van inkomsten... of uh, vermindering van lasten. Hoe moet het dan met Demi? Ja, uh, Demi kan uh, drie tot zes maanden blijven. En uh, dan hopen we dat hij regulier uh, uitstroomt. Ja. Nou, de toekomst is onzeker hier in het hunebedcentrum in Borgen. De hunebedden blijven wel liggen, maar hoe het met het centrum moet, ja, dat is gewoon heel spannend. Sterkte. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Vier ROC's eisen gezamenlijk 100 miljoen euro van minister Ascher van Sociale Zaken. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. De ROC's menen dat ze inkomsten zijn misgelopen sinds inburgeringscursussen niet meer alleen door het ROC worden aangeboden. De OC's dienen hun claim in aan het uh, einde van de maand. Tot die tijd wil het ministerie van Sociale Zaken ook niet reageren. In verschillende Europese landen wordt er vandaag gestaakt, in het bijzonder in Zuid-Europa. El Pais houdt een live blog bij over wat er in Spanje gebeurt en wat dat betekent voor Spanje. Er is de rellen van afgelopen nacht bij de start van de staking zijn 28 mensen opgepakt en 12 zijn er gewond geraakt. Vliegverkeer van en naar Spanje is volledig verstoord, omdat het luchthavenpersoneel staakt en er zijn al meer dan 700 vluchten Laat er ook in onze uitzending aandacht hiervoor hoor. Ook in Portugal natuurlijk aandacht. In de Portugese krant Journal de Noticias komt de leider van van de grootste vakbond aan het woord, Armenio Carlos. Het feit dat op het hele Iberisch-Gierijland 24 uur gestaakt wordt... beschouwt hij als een krachtig signaal richting Brussel. Pensioenbestuurder Ton Rolfing van FNV waarschuwt in de Telegraaf... dat werknemers over een paar jaar honderden euro's pensioen kunnen mislopen... als gevolg van de kabinetsplannen. Daarin is afgesproken dat het percentage van het loon... dat belastingvrij kan worden gespaard, wordt verlaagd. Volgens FNV kan dat al snel duizenden euro's per jaar... aan aanvullend pensioen schelen... En daarom zal de FNV niet meewerken aan de uitvoering van deze maatregelen, stelt Rolfink. Dan nog eventjes naar het nieuws over uh, meneer Petraeus. Op een foto die de Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed heeft gepubliceerd... is te zien dat Jill Kelly, de vrouw die duizenden e-mails uitwisselde... met de Amerikaanse generaal John Allen, die ander... het nieuws over hem en over generaal Petraeus op de voet volgt. Ze kijkt uit het raam met een iPhone in haar hand. Vermoedelijk ziet ze de fotograaf met zijn telelens. Maar op de achtergrond staat de televisie aan, afgestemd op een nieuwszender... die het portret van generaal Petraeus juist toont. En we hebben een jarige vandaag, de Engelse hitparade. is vandaag 60 jaar oud geworden. Volgens The Guardian betekende de introductie van de hitparade... ook het begin van de competitie in de Britse popmuziek. En is de hitparade soms een nationale obsessie, net zoals de cricketuitslagen. Wat stond er op één, 60 jaar geleden? Nou dit... Ja, Oké, okay. Al Martino met Here In My Heart. Uh, de huidige nummer 1, Robbie Williams. Dat klinkt toch even anders, hè? Hey, oh, We hadden het nog helemaal niet over jouw allereerste plaatje. Ik heb Mijn... wel uh, bekendrins gedaan. Was die van jou Mijn was de LP Jazz van Queen. Oh, waarom? Er staat zo'n poster bij. Ah, juist. Grote billen. <laughs> hm. Meisjes op fietsen. Over de AWBZ gaat het in het Radio 1 Journaal snel eroverheen praten. Na acht uur uh, de regeringsverklaring natuurlijk ook. Maar ook de AWBZ hebben we nog niet zoveel over gehoord. Maar die wordt grondig herzien. Daar kom je tot.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 Rabelbank, een bank met ideeën. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl. Dit is Radio 1.